1 uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. Als het kabinet valt moet de Tweede Kamer afspraken maken over bezuinigingen en hervormingen. Dat zei D66-leider Pechtold bij Pauw en Witteman. Pechtold vindt dat een kamermeerderheid onder meer het ontslagrecht, de WW en de huizenmarkt moet hervormen. En ook moet dat hem betreft de verhoging van de pensioenleeftijd eerder ingaan. De D66-leider wil geen nieuw kabinet zonder verkiezingen. Hij denkt dat verkiezingen pas in oktober kunnen worden gehouden. Voor die tijd moet er volgens hem een pakket leren... omdat hervormingen en bezuinigingen anders te lang worden uitgesteld. In Nieuwsuur zei PvdA-leider Samson dat verkiezingen in juni kunnen worden gehouden. Maar Pechtold acht dat niet realistisch.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 Barcelona heeft de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League... met 0-0 gelijk gespeeld tegen AC Milan. Bayern München won de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon met 2-0. Gomez zette de Duitsers vlak voor rust op voorsprong. Tweede doelpunt werd in de 69ste minuut gemaakt door Arjen Robben. Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen helder. Minimumtemperatuur 4 graden. Overdag meer bewolking. Het wordt 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, wij bevinden ons op het slappe koord van het leven. En eh, we proberen daar een spectaculair uur van te maken met Gerrit Reus. Hij is sinds twee jaar eh, circusdirecteur, Big Top Circus... waarmee hij nu door het land reist. Tilt heet de voorstelling... Um, en u kunt natuurlijk meedoen met uw verhalen over circus, als u het ooit heeft meegemaakt. Herinneringen aan beelden uit het circus, wat dan ook. Misschien wel vragen over het circus. U kunt erover bellen met 0800 1121. U kunt ook schrijven naar kazaluna, kazaluna-ncrv.nl. Zo krijg ik van um, Liz... Teutenberg, weet ik niet zeker. Nou ja, ze, ze noemt zich This is Miss Liz. Een e-mail. In Dordrecht hebben we al generaties lang het familiecircus van Teutenberg. En ik ben daar ontzettend trots op. Niet in de laatste plaats, omdat ik familie van hem ben. Ik ben nooit, ik heb nooit in het circus gewerkt, maar ik heb wel elf jaar lang in een omgebouwde Mercedesbus gewoond. Kijk. Als vrouw Alleen, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat was de allermooiste tijd van mijn leven. Zie je, de lonely wolves van het circus. Dat is de mythe. Ik denk dat de hang naar romantiek wel degelijk voortvloeit... uit het circusbloed dat ik van het circus Teutenberg heb geërfd. Ik hoop dat deze kleine reizende... en de traditionele vorm van het circus nog lang zal voortleven. Ik ben er ontzettend trots op. En het maakt heel veel mensen erg gelukkig. Van jong tot oud. Hartelijk goed uit Dordrecht. Kijk, ja. dat vind ik heb wel een mooie mooi brief van jou, Gerrit. Ja, die, zeker die Mercedes, ja. Uh, spreek me aan. Ja, Teutenberg is een bekende Dortse circusfamilie. Uh, in de jaren vijftig al. Uh, Joop is een uh, bekende clown. Ja. En ze hebben jarenlang en, en nog volgens mij het, uh, het Dortse kerstcircus gedaan. En, en uh, ook weer een zoon, Tony. Uh, dus dat, dat, dat. Ja, een uh, bekende Nederlandse maar, maar circusfamilie. Klein en traditioneel circus. Ja, ja. Heeft dat de toekomst? Heeft dat een toekomst? Uh, moeilijk. Uh, in Nederland is het moeilijk, omdat hier heel makkelijk uh, Duitse circussen uh, toegang hebben. Er zijn er ook diverse die hier rondreizen. En dat zijn circussen die uh, puur met de familie werken, met de kinderen. Dus dat kost uh, geen drol, zoals dat dan heet in de circuswereld. <lacht> en uh, die kindertjes, dat zijn grote gezinnen, die worden op maandag uh, worden tent opgebouwd door de mannen. En de meisjes die worden het dorp ingestuurd met reductiebonnen voor 5 euro naar het circus. Dus die ja, ja. elke brievenbus krijgt zo'n bon. En dan staan ze er tot en met zondag. En uh, ja, en dan kun je dus voor 5 euro naar het circus. Maar dat is geen prijs die, uh, waar een normaal circus voor kan werken. Met nee. personeel en goede artiesten. Ja. En uh, ja, die verpesten de markt. Ja, ja. Maar die zijn ook niet goed? Die zijn niet interessant? Die zijn uh, over het algemeen niet goed, nee. nee. En, uh, maar ze hebben wel vier kamelen die buiten staan. Nee. En vaak een olifant <laughs> of een giraf. Die niks kan. Uh, ze hebben mooie tenten vaak, mooie wagens. Dus ja. laten we zeggen, als dat in het gemiddelde dorp binnenrukt... dan uh, ja. voldoet het toch aan heel veel verwachtingen die mensen hebben van een circus. Ja. Maar als toeschouwer en je hebt die 5 euro betaald... dan word je toch eigenlijk ook wel een beetje teleurgesteld. Want het is niet echt die magie. Ja, dat weet, jij ik niet eens. De, ja dat weet je niet eens. Dat zo. Wil je zo, jij bent collegiaal. dat wil je niet ja, zeggen. Ja, ik denk dat sommige mensen het ook nog wel leuk vinden natuurlijk. Ja. Kijk, elk dorp krijgt het circus dat het verdient, zou ik maar zeggen. Ja. En... Uh, uh, maar, uh, maar dat maakt het voor de Nederlandse circussen die, die gewoon betere programma's willen brengen, nou, heel erg moeilijk. Ja, nou, begrijp ik. Um, overigens, die mythe van het circus, waar wij het dus eigenlijk over hebben... daar is een aspect van dat het gaat om lonely wolves. Ja, die vrouw die elf jaar lang ja, in een Mercedes ja. leeft, dat spreekt je aan. Dus dat wordt meteen ook, dat aspect van het verhaal wordt getriggerd, denk ik dan. Ja. Is dat nog steeds, als je die, die, die, al die... Die mensen die jij dan hebt ingehuurd als uh, circusdirecteur... zijn dat ook eenlingen? Uh, een beetje aan de zelfkant van de maatschappij? Ja, nou, niet of, aan de zelfkant. Of zijn het gewoon ambtenaren uh, eigenlijk? Nee, het zijn wel, het zijn wel artistieke mensen. Uh, ze zijn ook jong en modern... Uh. Uh, maar ze houden wel van dat uh, rondtrekken, van dat. Ja. Uh, en ze zijn nu bij elkaar en uh, ja, zondag dan zaterdag laatste voorstelling zondag. Ach, ze zitten in het Bungalowpark in Nunspeet. Dan valt de groep uit elkaar. En ik denk dat dat een drama wordt. Behalve die stellen die dan zijn gevormd. Ja, maar die stellen vallen ook uit elkaar. Oh. Die gaan ook weer... Uh... Ja, waar, dus ja, ja, ja, ja, die vallen uit elkaar. En uh, die stellen hebben ook... Uh, thuis uh, zijn, dat stellen. zijn dat weer andere stellen. Oh, dus ik... oké. Okay. Oh, ja. oh, nee, dat, dat, uh, dus dat, dat, dat, dat is dat wel goed is, natuurlijk. Het aantal zakdoeken zal niet aan te slepen zijn. En dat, dat... Ach, doe dat, maar serieus. dat is dan serieus. Dat is... Dan gaat het dus pijn doen zondag. Echt pijn Dat denk ik wel. Ja, maar ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uit elkaar. En mensen die elkaar misschien een jaar of twee jaar niet meer gaan zien. En uh, dan weer in een programma zitten over 2,5 jaar ergens. En, uh, maar wat ik wel, laten we zeggen, in mijn tijd dat ik als student meereisde in het circus. Daar zaten veel meer randfiguren. Ja. Daar kwam van alles terecht. Uh, Bondite ook? Ja, ja, ja. Dat werd ook gewoon verteld. Ja? Strafblad. En, maar okay. in het circus kun je altijd terecht. Als je je handen uit de mouwen kan steken, dan mm -hmm. uh, is het prima. Wat dat betreft is het circus een zeer uh, democratisch uh, minimaatschappijtje. Uh, maar daar zat echt van alles: ja. uh, alcoholisten, uh, noem maar op. Maar dat maakt dan toch een deel uit van de charme ervan. Het is toch hè, van een beetje buiten de. Dat Denk je vaak? Een beetje buiten de wereld, of niet? Een eigen wereld hebben. Ja. Voor, voor, voor wat ik al zei, rauw. Ja. Rauwheid moet je tegen kunnen. Vrij. Nou, iets van vrijheid moet erin zitten. Op een bepaalde manier is het helemaal niet vrij, want je zit op je werk ja. in een circus, in een tentcircus heb ik het dan even over. Ja. En uh, je zit dan ook nog in een caravan op je werk met iedereen. Dus dan moet je je maar eens voorstellen dat je. Uh, met de mensen hier van de NCFV uh, straks Oops. naar de kerven moet. Oh. Morgenochtend wordt je wakker en de eerste die je weer <laughs> ziet is... Uh, en dat elke dag. Uh, dus daar moet je wel tegen kunnen op een hele kleine oppervlakte. Uh, voor mij was dat, was dat ook helemaal niks hoor. Nee. Ik heb dat wel een aantal jaren gedaan. Maar ik werd ook wel, het is ook zeer beperkt ja. binnen de hekken. En, maar als je van een ijzeren regelmaat houdt, dan ja, is ja. het prettig. En dat, dat, grappig genoeg gaat het daar dus juist wel over. Het ja. gaat, gaat over ijzeren discipline. Ja ja, ja, ja, ja. Is het hard het bestaan als circusartiest? Uh, ja, ik vind van wel. En, en, uh, en kijk, Deze zo... mensen die, die, die worden nu door mij wel in de watten gelegd. Uh, er is elke avond in het theater een warme maaltijd na de voorstelling. Dat kost nogal wat moeite om dat te regelen in Nederland. Maar dat, dat, dat lukt mij. Dat is ook een van de dingen die ik regel. Dus een moet, kwart over tien. Want eten voor de act is heel nee, gezond. Dat moet je niet doen. Nee, ze nee, eten een kwart over tien s'avonds s avonds warm. Ja. En dat moet wel uh, verzorgd worden. Ja. Uh, ze hebben altijd toch die zorgen, dat zie ik ook over hun lichaam... waar ze natuurlijk de dingen mee moeten doen. Ja. Uh, de mensen die komen het theater binnen om vier uur... Dan Kom de bus voor het theater en dan zijn er die uh, meteen gaan warming up. Sommigen doen het om vijf uur en die zijn eigenlijk tot half acht bezig om Zo. die lichamen te prepareren ja, in een goede, goede staat te brengen. Ja, ja. ja. En dan, dan spelen ze iedere dag bijna, dus dat gaat eigenlijk vrij makkelijk. Maar dan nog hebben ze uren nodig om okay. erin te komen. En ik zie ook. Die zorg als, het, als een spiertje niet wil. En, hm. dan dan in dat opzicht is topsport ook, denk ik. Ja, ja absoluut. Um, u kunt bellen, dames en heren, 0800-112. En dat heeft mevrouw Kulk. Zeg ik het goed gedaan, mevrouw? Ja, dat hebt u heel goed gehoord. Goed zo, gelukkig. Ik Wat? heb een verhaal van lang geleden. Ja. Ik ben inmiddels behoorlijk oud. Toen ik een jaar of acht, misschien tien was, mocht ik mee. Met Meijersluizen. ...naar toen een heel bijzonder circus, dat was in de Amsterdamse Rai En 1948. dat was een circus dat dat in, in de Rai plaatsvond. Ja? Meijersluizen, een journalist. En uh, nou, wel een brutale. Die mocht van alles. Die mocht mee achter de schermen. Want hij had de volgende dag iets heel bijzonders te melden voor onze krant, het volk. Er was die avond een olifantje geboren. Ach. En dat kleine olifantje heb ik gezien, ze was nog nat. Huh. Dat was Gina. En Gina is in de in terecht terechtgekomen. Daar ben ik er regelmatig aan opzoeken. Zie Ze is Wat. inmiddels niet meer in leven. Wat bijzonder. Dat was heel bijzonder. De moeder olifant is tijdens de bevalling... dwars door het plankje heen gestapt. <lacht> dus ze waren daar bezig. Ja, het halve personeel stond er natuurlijk omheen. Het was voor iedereen heel bijzonder. Maar u stond er, hoe oud was u toen? een jaar of acht oh ja. moet in 19 ja in 36 was ik tien ik denk dat dat beter is dat ik een jaar of tien was. Oké. Okay. Ik weet nog, het was, het was een doodgewone circusvoorstelling waar ik heel erg gek op ben. Ja. Maar, eh, maar, maar dit dat was zo bijzonder dat hele kleine olifantje nog nat met van die recht opstaande donsharen. Het was heel erg. Lief. Waarom houdt u zo van het circus? Ja, ik ben zo gek op die paardennummers. <laughs> die zijn er niet meer, mevrouw Kulk. Ja, ja maar nou luister eens. Ik, die paardennummers... Ik ben in de manege van de Amsterdamse politie geweest. Die jongens, die, die, die paarden die zo kalm gehouden worden... Die, daar hadden ze me toch een voltige nummers op. Dat was fantastisch. Ja, ja, ja. Gitterend. Dus dan zouden ze zo weer kunnen beginnen, zou je zeggen. Ja, alsjeblieft weer. <laughs> Zegt het je wat? is Gerrit, dit verhaal? Van de... Ja, ik, ik zou. Mijn eerste reactie was dat het uh, Circus Knie was in 1948 in de RAI. Ik weet niet of dat, dat niet. klopt, nee, de, de jaartallen die genoemd werden. De... Hmm. Nee, het was, ik, ik, ik denk dat het niet Circus Knie in 1948 in geweest dat, dat zou ik weten, dat was ik, was ik veel ouder. Ja. ja. Ging ik niet meer met die sluiten dan mijn klein meisje mee. Ja. dat je van een vriend zat, dat was, dat was dan wat. Uh, Nee, dit, dit moet voor de oorlog geweest zijn. Je kan het zo vinden als je vraagt bij artiest wanneer Gina geboren is. Oh, ja, dat, dat kan natuurlijk nog. Dat kunnen ja. we ook nog doen. Maar G Gina <laughs> leeft nu. De in de ja. dag. Maar wat een herinnering, zeg. En uh, stond ja. u, daar stond u dan uh, pront als, als tienjarig meisje bij. Ja, ja mocht je dan kijken. Ja. Het was heel bijzonder. En het was spectaculair. U veel succes hebt met uw circus, en dat is natuurlijk een heel veel acrobatenwerk wat ik ook schitterend vind. Ja. ik bewonder ze altijd mateloos en ja. ze die dat kunnen, ja. maar ja, en clowns is iets, iets apart. maar dat, dat is weer wat anders. Mooie, prachtige herinnering, mevrouw Kulk. Ik ja. dank u wel en veel succes. Ja, ja. dank Dag. u wel. Die zijn binnengekomen, dank u wel. Um, bewondering, dat is ook wel iets om even mee uh, te pakken. Ik krijg een andere e-mail van Henny. Siesling, fijn om te horen dat Gerrit Reus zijn passie volgt. Heel veel mensen durven dat niet. Het circus kan me echt niet bekoren. Ruim 30 jaar geleden als kind één keer geweest. Dat had te maken met de wilde dieren die allerlei kunsten moesten vertonen. Op de een of andere manier vond ik dat als kind niet, niet prettig. Daarnaast gaat het bij een circus vooral om kunstjes te laten zien. En daar geniet ik niet van. Maar gelukkig smaken verschillen. Vraag, zijn circusartiesten zzp'ers? freelancer of werknemers? Dat is een hele sociale vraag over hoe dat dan ja, werkt. Ja, uh, dat zijn het. Ja, Het zijn zelfstandigen. En, uh, en ook als ze bij Sintus Soleil zitten... ze sluiten contracten af. Ja, Bij mij is het voor twee maanden. Bij Sintus ja. Soleil is het voor twee jaar. En dan gaan ze dus weer door naar een ander circus... Ja. waar ze voor een tijd een paar maanden... Ja, en ik, ik ben... Uh, Bijvoorbeeld ook docent aan Codarts, de circusschool in Rotterdam. Voor dat soort dingen. Dus ik, ik leer uh, circusartiesten ook uh, boekhouden. Uh, ja. Dingen van belastingen, van contracten. Je... Uh, ja, uh, ik, Laten we zeggen hele simpele dingen. Maar waarmee je toch als artiest uh, ook door uh, producenten zoals ik... een oor aangenaaid kan worden als je daar te weinig van af weet. <laughs> dat, <laughs> en, uh, ja, dat moet erbij. Dat moet erbij. en. Uh, en dat, ja, ik laadeer dat dan altijd met heel veel praktijkvoorbeelden. Maar je moet dat als eigen baasje gewoon, gewoon weten en ja, op orde zo. hebben. Ja. Chiek van je dat je dat dus doet in twee kanten. Bewondering. Bewonder jij de circusartiesten die je inhuurt? Of, of? Ja, bewonderen gaat, dat gaat wat ver. Ik ben nooit zo, ik ben nooit zo bewonderig. Uh, ik, ik, ik vind het wel heel knap wat ze doen. Ja. En uh, wat ik wel herken is ook dat die, die passie en dat... Enorm te voor moeten gaan. Want ja. ja, waarom zou je acrobaat willen worden? Uh, ja, je kan dat uh, misschien tot je 35ste doen en uh, dan is het ook wel afgelopen, denk ik. Ja. Uh, dus ik zie ook een, een soort uh, met de kop door de muur gaan. Een soort uh, tragiek ook? Nou, tragiek wil ik niet zeggen. Zeker niet bij deze mensen, die, die staan vol in het leven en als ze goed zijn, en dat zijn ze, dan, dan verdienen ze ook best heel aardig ja. uh, een aantal jaren. Uh, maar wat ik bewonder is ook, en ik denk dat het bijvoorbeeld een verschil is met acteurs. Als er, uh, ja, we hebben een, een try-out gehad, uh, ook in het begin, die heel moeilijk was en waar uh, gewoon dingen niet klopten en uh, nog niet klopten en de techniek. En, uh, en dan zie ik gewoon dat, uh, en, en blessures waren, dat, dat circusartiesten die zetten de knop om en die gaan niet mekkeren en uh, die gaan gewoon die voorstelling doen. Hmm. Hoe de omstandigheden ook zijn. En dat is misschien iets wat ik wel bewonder. Dat ze zo gericht zijn op het ja. doen van hun ding. Of nou de tent lekt. Of uh, het licht is uitgevallen. Of uh, ja, wat ons dan gebeurde. Dat, uh, dat er in carré iets niet naar beneden komt wat naar beneden moet komen. Uh, ze gaan gewoon door en ja. maken er wat van. Ja. Bijzonder, dat is echt een echte echt gedrevenheid en bezieling. Um, de vraag naar uh, of het een serie kunstjes is of misschien iets meer, laat ik even liggen. Frank heeft ons opgebeld. Goedenavond, Frank. Hallo, Lex. Hallo. En, en de gast natuurlijk, hè? Ja, ja, Gerrit Reus, <laughs> ja. Uh, Lex, als ik zo vrij mag zijn om Lex te zeggen. Dat mag. Vertrouwde naam door de jaren heen. Ik heb in het intro gemist van wie uh, de gast. Directeur is van welk circus? Van circus. Nou, dat kan ik zeggen. Big Top Circus. Dat bestaat sinds twee jaar. Dat heb ik een aantal keren genoemd. Ja. Ja. ja maar dat is nieuw. Dat is een, een nouveau circus, een nieuw circus. Ja, ja. Want ja, waarom hem... wil je dat weten? Waarom wil je dat graag? Ja, ik snap dat je dat wil weten, maar. Nou, ik ken. Ik ben een grote circusliefhebber. Ja. Ik denk dat ik de meeste circussen ken. Maar dit niet. Dit niet. Wel uh, Circus Soleil bijvoorbeeld. Ja. En ook zoiets, denk ik. Ja. Kijk, hou, je, hou je daarvan, van het Cirque du Soleil? Of hou je van meer traditionele circussen? Nou, ik heb Cirque du Soleil dus ontdekt. En ik moet zeggen dat ik het een hele mooie mix vind... Ja. van theater en acrobatiek en muziek. Ja, ja. En dat op elkaar afgestemd is betoverend. Ja. Wel erg duur. O, oh, ja, dat is lastig. Ja. ja. Wel, hoe duur is het? Nou, ik dacht kaartjes van in de 30 euro. Ja. Uh, nou, iets, drie keer zoveel, hoor. Drie keer zoveel. 105. Ja. Ja. 105 kost het Cirque du Soleil. Wat kost het bij jou? Ja, de uh, 30, zo. Ja. Ja. Ja, dan ja. moet je ja. namelijk nou gewoon naar Schouwburg in Heerlen, zoals morgenavond ja. nog kan. Of ja. vanavond was het in de, deste, in de, de Veste in Delft. Dus ja. dan betaal je de normale Schouwburgprijs. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is... Dat is dat met Cirque, du Soleil, Cirque du Soleil is dus echt drie keer zo duur. Vind je dat terecht, Frank? Oh, vroeg je het aan Ja. <coughs> ja, vind ik terecht. Vind ik terecht. Absoluut. Het is kunst... Uh... Hoe zeg je dat nou? Ja. Tot, tot, tot ultieme kunst. De ultieme vorm, vind ik, van kunst en creativiteit. Oké, okay. dat vind je daar in het circus. En daar, daar hou je dan dus nog meer van dan van een traditioneel circus. Uh, ik ga ieder jaar naar Rens. Ik kom hier uit Best, bij Eindhoven. Uh, Rens ken ik vrij, uh, redelijk goed. Ook de directeur, Robert Randé. Uh, de directrice, mevrouw Stijver, Anneke. Ja. Praat ik dan wel eens mee, als ze hier zijn, uh, of ik daar meer van houd. Uh, het, dat is dus het klassieke circus, hè? Ja. het traditionele circus inderdaad, met zaaksel en, en uh, het Die... traditionele, het oorspronkelijke. Ja. Dat vind ik dus betoverend en ook heel mooi. Ja. En, en uh, wat, is, wat is zo betoverend? Het betoverende vind ik zelf de verwondering waar ik mezelf op betrap. Ik kan me dan als volwassen man klein voelen. Hmm. Door uh, ja, het kinderlijke ergens, vind ik, wat ja. van het, waarvan een circus uitgaat. Ja, ja. En, en, wat, wat noemt u circus. Wat noemt u dan kinderlijk? Wat vindt u kinderlijk daaraan? Dat mag jij zeggen, Alex. Okay. Uh, bijvoorbeeld de klonerie. Ja. De klonerie. Klonerie. Ja. Toch? Ja. Teruggaan het, naar het kind zijn. Ja. Maar een, als ik heel even iets mag zeggen, misschien interesseert dat denk ik de, de, uh, jouw gast. Tot voor twee weken, tot voor drie weken, eind begin maart, hebben hier een aantal in de gemeente waar ik woon best, in een loods, een aantal kamelen gestaan, Dormedaarsen, vier olifanten, in een grote loods, hier vlakbij waar ik nou woon, van Circus Rens Internationaal, het Duitse circus uit Berlijn. Ja ze konden nergens hun dieren onderbrengen. Oké. Okay. Ja. Ken je dat? Dat nou, laatste het... dan, dat probleem? Ja. Weet je daarvan? Ja. Nou, dat weet ik niet. Maar ja, de, kijk, een circus moet natuurlijk gewoon voor zijn dieren zorgen. Dus ja. uh, circus hebben altijd een neiging om ook, uh, niet altijd, maar een aantal. En zeker deze Duitse Comedianten Circus om een beetje zielig te doen. Oh. Een slachtoffer van, oh, wij hebben geen stalling. Dat, dat je, als je goed management hebt, moet je het gewoon goed <laughs> regelen, klaar. <laughs> uh, en dat zal het Nederlandse circus, uh, Herman Rens is dat, uh, ja. die zal dat niet overkomen. Die heeft dat gewoon goed geregeld. Dus uh, men wil dan vaak op een bepaald gevoel spelen van zieligheid. En dat moet je niet doen. Uh, wat ik wel bijzonder vind aan deze meneer... is dat hij uh, ja, en van het klassieke circus ja. houdt... en ook van Cirque ja. du Soleil. En meestal is het of-of. Ja. Uh, maar wel de, de ultieme kunstvorm noemt hij dat. Is dat ook iets waar jij naar, naar streeft? Hè? Er een kunstvorm van te maken, ja. de ultieme kunstvorm? Ja, ja, ja, ja, ik heb heel veel potenties op dat vlak. Ja. Dus ik wil echt uitstijgen boven uh, de circus kunstjes. Ja. Het moet echt een... Het moet echt meer worden. Het moet totaal theater echt... ja, worden, zo. Ja, theater, totaal theater. Maar dat is een goede kreet. Moet het dan ook 100 euro gaan kosten? Dus de vraag naar de bedrijfsvoering wordt dan nu gesteld. Ja, nee. nou ja, ik denk dat Sieg de Soleil dat heel slim doet en die prijs ook kan vragen. Wat is slim? Het is natuurlijk ook een beetje. Nou, hun marketing is geweldig en uh, ja, ik ken Sieg de Soleil al vanaf 1990, toen ze een paar jaar bestonden en dat zat van het begin en ook nog heel klein waren eigenlijk. Uh, en, uh, maar die marketing, uh, die jongen, die uh, de directeur... Uh, die komt uit een familie van rijke fabrikanten. Dat is ook, denk ik, de boost geweest die dat bedrijf gemaakt heeft. Want zo ineens was het heel groot en hadden ze drie, vier units. Uh, maar dat zit zakelijk gewoon perfect in elkaar en het is ook een beetje wat de gekke voor heeft natuurlijk, ja, ja. als mensen 100 euro voor een kaartje willen geven, ja, ja. dan doen ze dat want, want Frank, jij wil dat wel jij, jij, jij bent bereid of heb je, ben je niet bereid om 100 euro te geven? Jawel, verschrikkelijk dus zowel, absoluut, okay. geen moment twijfel ja. Okay. Ja. ja, en het merk is zo sterk dat mensen ook weten dat je dan, ja. je weet wat je kan verwachten je krijgt ja. een Goeie, grote, spectaculaire voorstelling. Ja. En, uh... Nou zegt Frank dat, ja. hij, dat, dat, dat, dat, dat jij kent het Big Top Circus nog niet. Nee. Dus Gerrit, heb je dan iets verkeerd gedaan vooralsnog? Uh, ja. Uh, nou ja, we hebben wel vrij veel publiciteit gehad. Uh, wij zijn natuurlijk nieuw. Uh, dus wij hebben uh, wel tv-programma's gehad, uh, persaandacht. Hm. Maar ja, dat is natuurlijk nooit genoeg. En zeker als je begint, dan uh, kost het ja. heel veel moeite om een merk neer te zetten. Hoeveel, hoeveel jaar denk je dat je nodig hebt? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we in de theaters waar we nu geweest zijn, daar, is, uh, daar gaat het beklijven... dat als we de, uh, de volgende keer terugkomen, dan uh, komen de mensen terug en dan breidt dat zich ja. uit. Maar ik weet ook uit mijn theaterpraktijk dat het vaak heel lang duurt voordat... Kijk, ik heb Joep van het Hek ook nog jarenlang in hele kleine zaaltjes. Ja. waar een halve man en een paardenkop ze had zien optreden. Ja. En uh, het is een wonder dat hij nog doorgezet heeft. Maar die heeft dat bijna acht jaar gedaan ja. of zo. Ja. Uh, Bert Vissen, daar kwam. Uh, die was al tien jaar bezig. toen wist nog niemand wie het was. Ja. behalve de theaterprogrammeurs. Dus soms heeft hij tijd is nodig. Een lange adem ja. in theater. En ook met dit. Frank, je blijft uh, van het circus houden, neem ik aan. Het Lex, als ik nog mag vragen, ja. het circus wat deze meneer op poten gezet heeft, ja. valt er onder het klassieke circus, of hoe moet je het noemen? Nieuw circus. Nieuw circus. In de stijl van Cirque du Soleil, ja? maar met iets eenvoudiger middelen. Mag oh, ik het zo okay. zeggen? Ja, het is veel kleiner, intiemer, uh, ook wat, wat, wat gevoeliger, denk ik. Dat is een laag die, uh, ja, ik ben ook gek op soleil hoor, mm -hmm. uh, die ik daar in het programma niet terugzie. Uh, emotie. De, ja, de stilte, het kleine, emotie. Ja. Ja. Uh, dus, woon je toevallig in de buurt van Heerlen, Frank? Ik woon in, vlak bij Eindhoven. In Best, zei je net. Best, ja, zwaar. Ja. Nou, in een heer, een Heerlen kan je het morgenavond zien. Oké, okay. Joe even... Teutenberg trouwens, ja. die stopt dan op een gegeven moment mee, ik denk een jaar of acht geleden... Zijn zoon die had geen zin om het over te nemen. En toen hebben ze definitief alles opzij gezet. Ach, oké. Okay. Ja. Nou, dat is dan. Uh, dan laten we dat. Ik bedoel, dan laten we het er even bij. Ik dank je wel in ieder geval. Fijn dat je belde. Lex, evenzo. Dag, dag, Frank. Dag. Mailtje van Marjonne van Dongen. Goedenavond. Ik heb een korte vraag. Zijn er weleens ongelukken geweest in je show, Gerrit? Gevaar, dus gaat het over. Is dat een uh, aspect? Uh, is het gevaarlijk? Uh ja, wel blessures waardoor mensen ja. een aantal dagen niet hebben kunnen werken, ja. Dat wel. er uh, dus, dus zijn echt, uh, ja, men, mensen nemen heel veel risico ja. en ze weten wel wat ze doen, maar. Uh, en dan bal ba jij verschrikkelijk als theaterdirecteur. Ja, dan moet je echt. Uh, <tacht> Heb je een mission echt? De mission echt, en dan moet je iets omzetten en. Uh, ja, dan bl blijkt dat mensen toch nog weer een act achter de hand hebben... die ik ook niet kende. en ja, dan... Die ze binnen twee uur ook gewoon gaan doen. Dat die, is, dat die, is, in dat uh... het ook allemaal Houdini's. Over, ja. over, over publiciteit gesproken, want daar moet je natuurlijk ook over beslissen. Ik heb toch folder steeds in mijn handen van uh, de voorstelling Tilt. En die is eigenlijk wel erg grappig. Dat gaat over twee vrouwen. Dat zijn Finse vrouwen volgens mij met een uh, ja. acrobatische act. Er staat er één op een plank die dan weer op een soort een buisrol... Uh, ligt en dus moet je evenwicht houden. Maar zij heeft dan op haar hoofd steunend... en op een hand steunend weer een andere vrouw. En die twee vrouwen zijn nogal fors gebouwd. En dat is heel geestig, want... Ik wil ze niet meteen dik noemen, maar wel stevig. Ja. Waarom kies je voor dit beeld? Ja, tilt. De ene vrouw tilt de andere. Dus dat... Ja, nou, Het zijn sowieso hele leuke meiden. En, en de foto was uh, goed, er zit circus in... Uh, en ze kleden elkaar uit ook nog eens in de show? Ja. Maar dat zie je hier, hier natuurlijk niet aan met, met nee. Maar waarom kies je nou zo'n beeld als je publiek wilt trekken? Ja, uh, nou het blijkt, er zijn voor- en tegenstanders van deze foto. Er zijn mensen, meestal mannen, die zeggen... nou, het is geen goed affiche wat je hebt. En nee? uh, die meiden zijn te dik. Om het maar even plat te zeggen. Het zijn heel sterke vrouwen, dat zie je wel. Het zijn wel. sterke vrouwen. En vrouwen, valt mij op, die vallen over het algemeen wel op deze foto. Uh, die zien ook de humor ervan in. Zelfs als ze de act niet uh, kennen. Uh, er zijn een paar schouwburgers die deze foto uh, op de voorkant van hun seizoenbrochure hebben gezet. Dan heb je het goed gedaan. Dat heen. waren ook vrouwelijke publiciteitsmedewerkers <laughs> ja. die dat besloten hadden. En uh, ja, die zien de lol ervan in. En, ja. en de sterke vrouwen en ook wel de humor. Ja. En uh, dat is ook wat in de act zit. Ja, okay. en, en mannen ja. zien dat wat minder. En vrouwen, want je, richt je, je moet je dan richten op vrouwen? Als het gaat om publiciteit nou, maken? Ja, de, god, dat is wel algemeen bekend. Ook in de theaterwereld. En daar zitten wij natuurlijk in, in de theaters. Uh, dat vrouwen toch beslissen of er naar het theater gegaan wordt. Ja. En de mannen die, die hobbelen dan wel mee. <lacht> dus in die zin moet je eigenlijk in je marketing. Uh, is het heel verstandig om vrouwelijke ja. uh, elementen aan te ja. behoren. Dus, ik vind het wel een heel sterk beeld. Zeker als je erover gaat nadenken. dat het eigenlijk ongewoon is wat je ziet. En het, is ook, het, is, het heeft ook wel iets erotisch trouwens hoor. Dit, de, absoluut. De... Ja, en die onderste is ook een ondervrouw hè. En ondervrouw, ja, zijn sterk, Het, het ja. zijn meestal onder, hij, onder mannen. Die vrouw die dan door de lucht zweeft. die is te, heb ik ook heel potig. Dat is denk ik juist niet een lichtveertje. maar dat is het er dus geestig aan. Ja. Bijvoorbeeld. Maar goed, dat is ja, maar één van de dingen waar je mee bezig moet zijn. Dat is het soort van omdraaiingen ja. en uh, ja, verschuivingen die, uh, ja. die ik prettig vind. Um, hoe laat leven we? Nou, op één minuut af uh, is het half twee bij Kazeloenen van NCV op Radio 1. U kunt blijven bellen met verhalen en vragen over het Circus, natuurlijk. Meneer Hoekstra, nacht. Ja, nacht. Hallo. Uh, ik, moet een jochie van, ja, ik was een yogi van een jaar of zeven, dus dat is uh, 1954. En dat was in Langweer, een heel klein dorpje. En daar werd, werd daar een voorstelling gegeven. Uh, en dat was niet meer dan een, dan een achterdecor. En er werden twee rijen van die lage banken waar je als kinderen op kon zitten. Tuurlijk. De grote die moesten maar achter staan. Er werd geen intree gegeven, want ja alles kon, was vrij. En, uh, maar op het eind gingen ze wel met een bakje rond. En het was een zomeravond en die, die sfeer die, die, die was wel zo, als kindje stond daar ademloos met me, me naar te kijken. Ik kan me nog herinneren dat er een beer moet geweest zijn en uiteraard clowns, maar details uh, weet ik me niet meer, maar de, die maar, sfeer die vond ik me heel prachtig. De sfeer vond je prachtig? Wat, ja. wat, wat was er zo bijzonder aan die sfeer? Ja, het benemend betoverend en uh, dat meer voel je achter je en die haven en, en hmm. Ja, dat was iets in een dorp dat had je nog nooit beleefd. Dat was totaal nieuw. We hadden maar drie, drie auto's in het dorp. <laughs> Zijn er ook oh, altijd... Ja, dat is eigenlijk een heel mooi romantisch... Dat spreekt een beetje precies dat idee aan, hè? Van dat het ongewoon is. en daardoor ja, ja, ja, ademloos zat je als kind te kijken. Ja. Maar kent uw gast? Kent u dat... Het fenomeen van, van hele kleine dingetjes en heel snel opzetten. En het openluchtcircus, op. ja. Nou, ik denk dat u uh, een beetje van mijn leeftijd bent, vermoed ik. Uh, 65. Ja, nou, nou, ik ben 60. Maar Ik weet, in mijn dorp daar uh, is ook een keer uh, een openluchtcircus geweest. En ja, die hadden twee woonwagens en een oude vrachtauto. Uh, ik kan me nog herinneren dat die helemaal vol was geplakt met affiches, die bak... En uh, ja, die zetten dan een paar palen op waar een trapeze aan hing. En, uh, en die gingen inderdaad op de Bonnefoy uh, hmm. een voorstelling geven. Dat is moest een moest die... veredelde straatact is het dan ja, eigenlijk, straatartiest. Ja, wat, wat natuurlijk ja, ja, ja, ja. in die ja. tijd helemaal niet bestond, straattheater. Ja. Ja. Uh, en dan gingen ze met de pet rond en uh, ja. dan reed het weer ergens anders naartoe. Ja. Dus ook, ook een aspect van, het, uh, van die, die wereld van het circus. Meneer Hoekstrijk, dank u wel. Ja, u ook bedankt. En ik wens u nog een hele goede ja, nacht. Ja. Ik denk dat het goed is om even ook wat muziek te laten horen. Want die is er ook. Die heb je meegenomen, Gerrit Reus. Um, we hebben wat mogelijkheden. Zoals um, The Last Walls. De, uh, band. De, de band. Maar je hebt ook de, de, de Dance The Dance tonight. Nee, nou haal ik het weer Ja, op. van de Tiger Lilies. Van de Tiger Lilies. Ja, dat is wel dat, toepasselijk dat, dat hoor. Echte is echt echt, uh, Ja, en ook voor dit tijdstip. Oké, okay, nou dan wordt het de Tiger Lilies. Moet je er ja. nog iets over vertellen? Ik begint toch met een intro. En... Ja, het is wel een mooi intro. Oh. Het, het, het, het is een cd die gaat allemaal over liedjes over kermisgasten, variété mensen aan lage bal geraakt. Ja. Maar die dan op de kermis nog functioneren. Okay. En heel weemoedig. Nou, ja, dat we gaan hoor je. het horen. Ja, nee, nee. Laat de tranen maar biggelen. Could have danced all night into the morning light in you know that cheap penny arcade. I could have danced. to the moon Ja, dat is om ons een beetje in de melancholieke stemming te, te, te brengen... die ook samenhangt met het circus bestaan en het circusleven. Want het is niet alleen een plotseling droomachtig verschijnen... maar ook weer een verdwijnen. Zoals een droom ook verdwijnt. En soms gaat dat met veel verdriet gepaard. Um, nou, Big Lilies met echte echt circusmuziek. Over die dans in de nacht van het volk dat zich... Uh, ja. op de kermisterreinen en circusterreinen bevindt. Lekker, ja. lekker hoor, met zo'n <laughs> ja. heerlijk accordeonnetje. Heb je een accordeon in de show, Tilt? Uh, wel accordeonachtige muziek, ja. ja, ja. Precies. We kregen een, u hoorde mevrouw Kulk die in de jaren dertig... Uh, in het circus als tienjarig meisje een pasgeboren olifantje zag... namelijk Gina. Toen wisten we dat niet helemaal zeker of dat klopte. Uh, een beller Albert geheten vertelt ons dat het verhaal van Olifant Gina... op de site is te vinden van www.olifantenhuis.com. Nou, daar gaan we natuurlijk ook meteen gaan, uh, gaan kijken. Trouwens, daar twitterde ook al iemand die daar iets mee had. En inderdaad, daar staan de gegevens. Als je in de geschiedenis van Artis gaat bladeren... Want in 1939 toerde Circus Strasburger door Nederland, een Duits Circus, en deed daarbij ook Amsterdam aan. Het Oude Rijgebouw, dat klopt mevrouw Kulk, het Oude Rijgebouw deed dienst als stallen voor de olifanten. En daar schonk op 22 november 1939 Burma het leven aan een olifantje, geboren in Nederland-Amsterdam, oftewel geboren in Nederland-Amsterdam, ah, Gina. De ja, ja, ja. ja. Die letters van, uh, van haar naam. Ja. Circus Strasburger had Burma geleend van Circus Amar uit Blois. En zoals gezegd maakte Strasburger een toeneel in Nederland... alwaar zij ook Leeuwarden aandeden. De foto hiernaast op die website olifantenhuis.com is genomen in Leeuwarden. De olifant op de foto die een dansje maakt op een pionnetje... is onbekend, maar het is hoogst onwaarschijnlijk... dat een hoogzwangere Burma dit kunstje gedaan, <laughs> gedaan kon hebben... Vanaf, vanaf half december 1939 tot half november 1940... werden moeder en dochter ondergebracht in Artis... omdat zij niet mee konden op de toene. Artis nam Gina over voor duizend gulden... bijeengebracht door het Artis Reddingscomité, En daar bleef zij tot haar dood op 11 mei 1967. Burma ging naar Blijdorp en vandaar via Hannover... naar de dierentuin in Gelsenkirchen in 1949... waar zij tot aan haar dood in 1982... op de bijzonder hoge leeftijd van 70 jaar is gebleven. Dat vind ik wel ja, dat, mooi dat, dat, dat vind ik was ook wel een echt om te wenen, zo'n mooi verhaal. Um, maar er kwam ook een andere Frank aan de telefoon. Hallo Frank. Ben je daar? Ik, was, ik ben Remco. Je bent ja, Remco? Ik, ja, ik was na de nummer aan mijn beurt. Oké, okay. ja, je bent nu aan de beurt. Nou, ja. wat is je verhaal of wat is je vraag? Nou, ik had eigenlijk een vraag. Uh, ik hoop niet dat ik uitgelachen word, maar uh, als je nou naar de tekenfilm Dombo kijkt... Ja? ...dan zie je dat de beesten uh, van, de, van, de, van de nummers, zeg maar, dat die meehelpen in het opbouwen van de tenten vroeger. Huh. Tegenwoordig zullen ze daar wel machines voor hebben. Maar was mijn vraag eigenlijk, werd dat vroeger inderdaad gedaan of re reizen ze daar aparte beesten voor mee om die tent op te bouwen? Ja. Je bedoelt pa paardenkracht, hè? zou je in ja, kunnen ja, zetten? Ja, meelpower, of. Mammelpower, zeggen ze dan, hè? Dierenkrachten. Ja. ja. ja, ja. Is dat, werden de, de, de dieren en het circus ook gebruikt op die paarden manier? en olifanten werden ingezet voor. Uh, circussen, grote circussen bijvoorbeeld voor de oorlog, die uh, reizen per trein. Dus alle wagens gingen op treinwagons. En die moesten er dan in elke stad op en afgereden worden. En zijn, ik ken daar foto's van dat, dat, dat olifanten dat deden. En, en paarden ook uiteraard. En dat waren paarden en uh, olifanten die natuurlijk gewoon in het circus ook zaten. Dus dat klopt wel, dat verhaal. Ja. Ja, ja. Dus het is geen rare vraag hoor. Nee, maar niet. Dus wat in die tekenfilm gebeurt, dat is dus waar. Zeg maar. Ja, ja. Dus Op waarheid berust. Ja. Dat is ook prettig om dat te, te kunnen constateren. Hè? Ja, ja. Ik vond, het wel, uh, ik vond het een mooie shop in het begin. Ook met die, met die regen wat je dan ziet, zeg maar. Hè. Dus in ja. weer en wind die, uh, die tent opzetten. Ja, ik, vond het, ik vond het zelf. Ik denk, is dat nou zo... Ja. Op dat moment zullen die jongens het wel niet zo romantisch gevonden hebben. Maar het, het beeld is natuurlijk veel mooier... Dat je zo'n beetje werking ziet. Als dat jij uh, een, een, een verrijkertje een beetje ziet werken zeg maar, tegenwoordig. Ja, <lacht> ja, ja dus snap het is, ik. Ja, het, het is mooi om uit te kijken volgens mm. mij. Hou je, hou je meer van het opbouwen en het afbreken van het circus dan van het circus zelf? Nou, op een of andere manier mis ik dat altijd. Maar het lijkt me wel een keer fantastisch om dat eens een keer in het echt te zien. Nee, je moet gewoon dat eens gaan de, kijken man. mooie zomeravond ah. naar de afbouw kijken. Nou, gewoon Prachtig. Ja, met je handen in je broekzakken. Ja, ja, of ik, vraag, of ik een uh, balkje mee kan sjouwen, hè? Ik ben ook Yo. niet te beroerd op te werken. Nee, man, dat, dat vinden ze altijd fijn volgens mij. Dus ga ja. gewoon lekker kijken. Ik, uh, ik ga dat zeker doen. Heel goed. Remco, dank je wel. Dank je wel en een fijne nacht nog. Ja, hetzelfde. Ah. Insgelijks. Ik krijg een e-mail van Christin Spierings. Ik heb net de radio aangezet. Ik kijk nu even naar Gerrit Reus. En tot mijn verbazing hoor ik dat het gaat over het circus. De voorstelling Tilt, waar mijn dochter Zinzi in optreedt. Ja. <laughs> Zin... Zinzi Spierings. Fantastische voorstelling. Spectaculair en vol humor. Ontroerend ook. Zegt de moeder. Het ja. Vorige uur ging het over de hbo-opleiding in Nederland... waar Zinzi ook op heeft gezeten. Ja. Op latere leeftijd het circusvak leren. Veel van die studenten hebben echter al van jongs af aan... een passie voor het circus. En hebben op kindercircussen gezeten. Ja. Ik heb genoten van de voorstelling. Leuk dat er steeds meer cirque nouveau komt. Ja. Ja, zit in de voorstelling. En uh, Amsterdamse meid uh, en zat op Circus Elleboog vroeger. Dat heeft ze mij verteld. En heeft als kind al in een Ellebooguitvoering in Carré gezeten. En afgelopen maandag speelde Tilt dus in Carré. Dus toen was ze na, ik weet niet, 20 jaar of 15 jaar uh, weer terug in Carré. En uh, dat oh, vond ze wel heel bijzonder, ja. Oh, wat grappig. Ja, zo zie je maar. Um, andere e-mail, beste Gerrit, die komt van Mario Sperlig. Je had het over goedkope familiecircussen uit Duitsland. Ja. Mijn vraag aan jou, denk je niet dat juist door deze families... maakt niet uit waar ze vandaan komen... het fenomeen circus heden en dagen nog bestaat? Uh, ja, Sperlig is een uh, bekende Duitse circusnaam overigens. Dus, uh, <lacht> dus is, uh, een, uh, die voelde zich een <lacht> beetje <lacht> die zich aangesproken... aangesproken. Ja, ja, nee, dat is natuurlijk zo dat een bepaalde vorm van circus. Uh, uh, ja, nog op die manier functioneert. Hm. Mijn punt is, was dat, uh, ja, de Nederlandse circussen, die. ja, toch uh, vaak meer ambities hebben artistiek gezien. Uh, daardoor uit de markt gedrukt worden. Okay. Nou, misschien kan je nog reageren. Um, Eva belt. nacht. dag Eva. Hallo? Hallo? Ja? Wat wil je vragen of vertellen? Um, nou, ik wilde niks vragen, maar ik, ik vond het wel leuk. Uh, um, ik woon zelf bij de Nieuwmarkt in Amsterdam. Ja. En, en daar wordt elk jaar wordt daar een circus gehouden. en Dat heet Circus Rigolo. En, en dan kun je dus als buurtbewoner kun je dus met dat circus meedoen. Maar dan mag je maar een paar uur van tevoren mag je oefenen. <laughs> Dus alles gaat ontzettend fout. En dat is juist... Ja, dat is zo hilarisch. Ja, dat snap ik wel. En uh, ze doen het al een jaar of tien. Maar, en, en, maar Eva, blijft het dan ook leuk? Ja, het blijft op een of andere manier leuk. Ik verheug mij al een half jaar van tevoren... Uh, bij wijze van spreken... van nou, wanneer komt het circus weer... en uh, wat ik mee kan doen. En, terwijl je echt maar een paar uur van tevoren weet... wat je moet gaan doen en dan moet je ook nog de stad in om allerlei dingen te kopen. Ja. En, want je krijgt een opdracht, begrijp ik. Je krijgt een opdracht. En, en, en, wat en, voor uh, opdracht heb jij als gekregen? Uh, wat voor opdracht heb ik? Uh, de laatste keer was een uh, iets met met met, met zet flessen en, en uh, wat dan leeg was, wat dan weer niet leeg was, en ik moest daar dan een, een was ik daar een danseres omheen <lacht> en, en ik had twee ballonnen in in, in, in mijn BH gedaan, nog extra. Okay. Uh, uh, gewoon een beetje de, de, de, de ja uh, het, het is echt hilarisch. ja Het is zo ontzettend leuk. Ik kan me voorstellen. En uh, er gebeurt ook nog wel eens iets met dieren, maar niet zoveel meer. Dat mag eigenlijk niet meer. Maar uh, als je echt eens een keer naar een circus wil gaan waar waarbij het echt allemaal hartstikke fout gaat. Ja. Dat dan is... moet je naar dat circus op de We hadden het aan het begin over: je definieert bij elke act eigenlijk de grens. om vervolgens te laten zien dat je die overgaat. Nou, dit is ja. de definitie van de grens ja. om hem dan niet te halen. Maar is het element, het element van mislukken. Hè, er is natuurlijk gevaar. Ja. Ik vraag het nu ook even aan Gerrit. Even. Is dat toch ook waar je mee kunt spelen in een act? van laat het maar eens mislukken? Ik denk altijd dat het helpt om ja is Niet om het hilarisch te maken, ja. maar wel om de spanning ja, te te ja, voeren. Ja, ja. Nou ja, er zijn nummers bekend waar uh, een artiest dan uh, zegt of doet... van nu komt de belangrijkste trick. Ja. En die laat hij dan eerst mislukken. Ja. Die zeven ballen, ja, dat lukt niet. Ja. Terwijl hij gewoon bewust, terwijl hij weet dat hij het wel kan... en doet ja. hij de tweede keer goed. Dan neem je wel heel veel risico. Want dan moet het namelijk de tweede keer moet het ook goed gaan. Want anders is het een afgang. Ja. Je kan het bijna niet drie keer doen... Uh, maar op die manier zijn er wel genoeg voorbeelden van, van klassieke circus acts waar de mislukking uh, ja. is ingebouwd. Maar het is bij jou nooit wel hilarisch. Tenminste, dat, het, dat, het echt, dat je daarmee ja, kunt spelen. Ja? Sorry, even. Het is, het is, het is iets eigenlijk bij wat ik dan elk jaar uh, meedoe en ik verheug me er iedere keer weer op. Maar hm. uh, ja, die, die mislukking zit er eigenlijk uh, ingebouwd. En, en als ja. je een beetje aan meewerker... Uh, ik heb wel eens met glazen. Uh, stapels op elkaar met glazen en dan uh, moest ik ze eigenlijk uh, laten vallen, maar terwijl ik het toch iets had van al, oh, het lukt me wel, en dan als ik het goed had, dan kwam er weer iemand aanlopen om die glazen weer, uh, uh, uh, dit, ja, het moest fout gaan ja. en het ja. dat, dat is, is juist ook het leuke dat er maar één keer per jaar ook uh, buurtbewoners mee kunnen doen. Dat begrijp ik. Is het ook en... een beetje een, een, een uh, moet ik zeggen, een persiflage een, uh, op het circus überhaupt? Ja... Zie je het nou, ook dat zo? zou ik niet zo... Ja, ja... Beetje half-half eigenlijk. -half, ja, ja. Niet, niet uh, ja, de, de, de directeur van dit circus, Didi, is, is uh, clown en conferencier. Didi, ja. die ken jij dus ook? Ja, ja, die ken ik. En uh, die heeft daar een grote rol in, in het uh, samenbrengen van het publiek en de artiesten en uh, ja, het maken van een sfeer. Uh, ja, die, ja die, dat en, doet hij geweldig. En, ja, in die zin is het ook wel weer, wat circus ook altijd is, uh, volledig over de top. Ja. <laughs> en ook op dat niveau. En dat is een heel uh, kn knapper ja. grappig dat hij dat zo doet, ja. Maar eigenlijk word je dus een uh, clown, Eva. Jij voelt je dus een, een clown op zo'n moment. Ja, je, je voelt je echt werkelijk. Echt, echt wat je ook doet, je bent de een of andere clown. Ja, maar dat is een geweldige sensatie dus, begrijp ik. Ja, ja, ja. En, en echter... dus als jullie hier nog eens een keer in de buurt zijn in augustus, van, uh, okay. dan Circus... moet je echt een keer gaan kijken. Ja, Circus Rigolo uh, in augustus uh, in de Nieuw op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Ja, het is, is na de hartjesdagen op de Zeedijk. Goed zo. Nou. En daarna heb je dus het Circus Rigolo. Maar echt als je een keer de kans krijgt, dan, dan je weet je niet wat je ziet. Geweldige tip. Dank je wel. Oké. Okay. Okay. Ja, dag. Het... Nog een prettig programma verder. Ja, dank je wel. Dag. Dag. Per e-mail binnen het bericht van Alice Schut. Ken je, uh, kent je gast het boek Water voor de olifant van Sarah Grun Het gaat over het circus. Ze levert er dan een korte recensie bij. Ja, ik, ik, het, ik ken het. Ja. Je moet het zeker lezen. Ik heb het gelezen, ja. ja. Is dat goed? Is dat een tip? Voor er is circus? ook een film van gemaakt. Oh. Die heb ik niet gezien. Dat boek is heel goed. Ja. Uh, Amerikaans, het speelt in een Amerikaans circus. Het is wel een heel erg fantastisch verhaal. Maar uh, de couleur lokaal van het circusleven... Uh, dat is in de grote Amerikaanse treincircussen... Ja. Uh, is enorm goed getroffen. En ik denk dat zij zich gebaseerd heeft op een uh, proefschrift... wat een Amerikaanse socioloog geschreven heeft. Een zeer leesbaar boek, waarvan ik de titel nou even niet weet. Maar dat uh, geeft een hele goede schets van... Het circus rond 1900 in Amerika. Toen was het op zijn top en heel groot, dus hè, de Ringling Barnum en Bailey, met drie pistes en 10.000 uh, zitplaatsen. En uh, nou, die sociologische verhandeling is enorm goed. Uh, en ik denk dat die uh, romanschrijfster. Uh, dat gebruikt heeft ah, ja, ja. in dat boek. Maar dat klopt allemaal heel erg goed. Klopt ja, erg ja, goed. Is echt, echt, ja. Het is echt gedocumenteerd. Het is niet uit de wasse ja. pols het is een, Je leest het wel in één keer uit. Dus ja, dat schrijft komt ja. recensie uit. In dit boek staat werkelijk elk woord op de juiste plek. Uit een recensie het is niet altijd prettig om over de vreedheden in het circus te lezen. Ja. Gruen omschrijft moeilijke tijden waarin een dom baantje het verschil kon betekenen tussen leven en dood. Het is geen opgewekt verhaal, maar wel een geweldig verhaal. Langzaam oplopende spanning doet je met grote ogen <laughs> verder lezen. De perfecte balans in het verhaal geeft je het idee dat je een werkelijke geschiedenis aan het lezen bent. Ja. Oh ja. ja. Voor circusliefhebbers. Ja, Water voor de olifanten van Sarah Gruen. Ja. Um, Andreas. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik had eigenlijk een vraag voor die meneer die bij u aanwezig is in de studio. <laughs> ja, Gerrit. Ik, ik kom zelf uit Rotterdam. Ja. En bij ons uh, is de circus Rotjeknoor een begrip. Ja. Ik wou vragen aan die meneer, als hij die kent... en wat hij daar erg vindt, alsjeblieft. Ik vraag het. Ja, Rotje Knor is een van de bekendste jeugdcircussen, kindercircussen. Uh, ja, het is een, net als Circus Elleboog in Amsterdam. Uh, ja, een vereniging, denk ik, waar, waar uh, misschien wel duizend kinderen uh, circuslessen volgen. Waar de kinderen die verder zijn, 13, 14, 15 jaar... Uh, uh, voorstellingen maken die. Uh, overigens ook altijd wel geïnspireerd zijn op het nieuwe circus. En. Uh... Ja, dus, Wat vind je ervan? Ja, ik vind het hartstikke goed dat kinderen sowieso met circus bezig zijn. Ja. En onder begeleiding van goede docenten leren ja. jong leren of uh, op een koord lopen of noem maar op. Ja. Want dat is uh, toch de basis voor eventuele latere die jij dan weer nu uh, klopt. In, je, in, je, in je shows uh, kunt ABAS, uh, ja, De studenten van de, van de hbo-opleidingen hebben heel vaak op dit soort uh, ja. kindercircussen uh, ja. gezeten. En Rotje is een van de bekendste van Nederland. Ja. Ja. En ook een van de grootste volgens mij. Dus goed. Nou, het wordt gewaardeerd, Andreas. Hartstikke bedankt ja? en bedankt voor de leuke programma dat jullie hebben. <laughs> bedankt voor je reactie. Dat vind ik ook leuk. Dankjewel. Doei, doei. Doei. Um, terwijl jij geen voorste Jouw voorstellingen? Nogmaals, van Tilt nog drie daar. Drie keer deze week. Hè? Ja. Morgen nog een Heerlen. Zullen we het nog één keer noemen? Ja. Heerlen. Morgen Heerlen. Uh, vrijdag uh, Tiel-Agnietenhof. En zaterdag Amstelveen-Schouwburg. Gaat zien. Want het is toch echt wel weer heel erg bijzonder om te zien. Uh, niet voor kinderen. Nee, uh, Terwijl dat ook, denk ik, altijd een goede formule is. Kinderen en ouders, allebei. Ja, dat is ook een hele goede formule. Maar nou net niet voor dit programma. Uh, ja. Want ik wil circus maken voor volwassenen. Ja. Uh, ik, want als je zegt, het is een familieprogramma... dan denken de loslopende volwassenen... oh, dat is niks voor mij. Ja. Het is te kinderachtig. Dus ik wil, door te zeggen, het is voor volwassenen... en 10 plus, dus dat wel. Ja. Ja. kan makkelijk. Dat kan makkelijk. Uh, Geef je aan dat het, uh, tenminste dat hoop ik dan, uh, dat het voor volwassenen hmm. ook erg leuk is. En, uh, en we spelen ook alleen maar s'avonds. Dus, ja, dat dus zijn, voor kleintjes is dat een lastig. Dat dan zijn signalen ook. dat het volwassen dat het, ja. Ja, volwassenen voor, voor, is. Voor die ene keer kunnen die kinderen ja. wel best op, tot, tot tien uur mee. En, dat is ja, en er zijn ook wel kinderen van zeven, acht geweest hoor, die het allemaal ja. geweldig vinden. Ja. Dus de, die pikken het, kan het wel. ook wel op. Ja, het kan zoos. wel. Goed. Um, ik denk, nou het schiet weer op naar uh, twee uur. Frits Krom, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Je hebt een verhaal, begrijp ik. Ja, ik hoorde het circus voorbij komen. En toen schopen het volgende verhaal te binnen. Is misschien helemaal bezijden het kader van deze uitzending. Maar het gaat over een circus in Rusland. Ja. In de tijd dat er nogal wat Russische schrijvers bekend waren. Maar ja, je had daarnaast ook veel kleine schrijvers die amper verkochten. Uh, dit circus dat trok natuurlijk van stad tot stad en op een gegeven ogenblik hadden ze een heel speciale attractie, namelijk een krokodil, een levensgroot monster. Er was een touw gespannen, daarachter lag hij dan, uh, het volk dat verdrong zich ervoor en dat kleine schrijvertje zeg maar, die stond er ook tussen, met zijn vriend, een hele bekende, ik denk dat het Dostoevsky was. Anyway, uh, die man die boos zit blijkbaar net iets te naar voren Of die krokodil had te weinig te eten gekregen. Dat was één gigantische hap wegschrijver. Maar de man bleek te overleven binnen die krokodil. Nou, goede raad was duur. Die man moest er natuurlijk uit. Maar nee, hij bleek te leven binnen die krokodil. Dus de boeken die verkochten als een gek. De man met de in de krokodil. Heer, heerlijk natuurlijk. Maar ja, die grote schrijver... die. Uh... Die bouwen die zou toch zijn vrienden uit die krokodil, dus nou alles uh, geraadpleegd, dit en dat, dieren uit ze erbij. En die raden met klem af, in godsnaam, opereert die krokodil niet, want de beest gaat dood. Mm. Ja, toch die, de, de, die krokodil geopereerd, man eruit, krokodil dood, circusdirecteur failliet, heel de stad kwaad, potverdomme waar is onze attractie. Die grote schrijver die besloten verhaal met. Beste mensen, mocht uw vriend ooit in een deel raken en hij overleeft, laat hem in vredesnaam zitten. <laughs> dat, vind ik, dat is een verhaal, dat is een Russisch verhaal, Dit. Ja. Het, weet je waar het vandaan komt? Geen flauw idee, maar. het... Je hebt het ergens een keer gelezen, gelezen, dus. Ik moet dat een jaar of twintig, dertig geleden gehoord hebben op radio ook. Oké. Okay. Ik denk dat schot ineens in mijn herinneringen omhoog. Ja. Ik denk dat het vertaal ik. Ja, het goed, heel goed verhaal. Dank je wel Frits. Ja, goeienacht. Ik wens je nog een... Verder. Ja, dank je wel. Dat is even moeilijk te plaatsen denk ik. Hè. Iets moeilijker te plaatsen zo verhaal. Nou ja, uh, ik, ik, Literaire verbeelding. zeker als metafoor voor ja. iets... wat natuurlijk ook wel... Uh, ook in de politiek wel vaak... Uh, of in de, in de kranten en in het nieuws van... nou, het was weer een circus in de Tweede Kamer vandaag. Ja, ja. En dan <laughs> ja, ja, ja. wordt er iets ongunstigs mee bedoeld. Ja. Uh, maar dat ja. leek mij dit verhaal ook eigenlijk meer uh, een metafoor voor wat anders. Ja. Um, ga jij... Ik, ik, ik denk bij circusdirecteuren denk ik aan zorgelijke mannen... die eigenlijk altijd moeite hebben om touwtjes aan elkaar te knopen. Ga jij overleven een rotvraag op twee minuten Ja, natuurlijk ja, ja, ga ik overleven. Uh, circus, uh, maar er hoeft maar dit te gebeuren. Ja, Je bent failliet. Ja. Dat is ook zo, toch? Uh, nou ja, er ja. zijn wel momenten geweest dat ik... Uh, ja, ik moet een verhaal vertellen dat na de tweede of de derde try-out... hadden wij een vrije dag. En toen werd ik gebeld door het bedrijf waar uh, wij onze vrachtwagen gehuurd hebben. <k geliyor> en waar die ook gestald wordt als we niet spelen... En die zei, uh, stond jouw vrachtwagen hier vannacht? Ik zeg, hoezo stond? Uh, ik zeg, nou, ik weet het niet, maar uh, is er wat gebeurd? Hij zegt, ja, nou, er is hier vannacht een ramkraak gepleegd. En er zijn in ieder geval... Het is een bedrijf wat vrachtwagens aan, uh, ja. en bestelwagens aan theatergroepen verhuurt. Er zijn in ieder geval twee vrachtwagens gestolen. We zijn nu aan het kijken wat er nog meer op het terrein stond. En ik zeg, ik weet het niet, maar het had gekund. Ik, ik ga meteen bellen met de chauffeur... Uh, en die zei nee, ik heb hem meegenomen naar huis. Want die woont in Rijswijk. En, uh, want morgen is Rotterdam. Dus uh, dan heb ik hem niet uh, in Utrecht is dat, neergezet. Dus ik uh, zakte daarna eigenlijk pas door de grond. Dat, het, uh, dat er niks aan de hand was. Want ik denk als die auto waarvoor uh, vele tienduizenden euro's aan materiaal en rekwisieten en dingen in zat. Uh, dan ben je weg. Ja, dan kun je geen voorstelling doen. Dan was ik echt weg geweest. Dan had ik al zoveel verplichtingen gehad en al rekeningen betaald. En had ik niet kunnen spelen, Ja, dan was het echt gebeurd geweest. Dus daar ben ik me wel van bewust dat het soms aan een heel klein uh, ja. draadje toch maar op Maar dat is ook precies wat je wilt, toch, Gerrit? Nou, ergens... je, wilt toch, je wilt toch een beetje aan een zijde draadje hangen? Ik denk het wel, want uh, ik heb er ook wel... Uh, over nagedacht dat dat soort dingen kunnen gebeuren. Ja. Door, door welke. Om, ik moet die voorzien. Blijf maar gewoon lekker pungelen. Ik dank je ja. hartelijk. Oké, okay, graag gedaan. Ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. Een CRV.